Goeiedamiddag dames en heren, mijn naam is Nabil Dagai. Uh, ik ben consultant bij UNIZO, dus de Unie van Zelfstandige Ondernemers. Uh, wat is de bedoeling van vandaag is dat ik jullie gewoon een uh, korte overzicht geef van uh, wat dat wij doen, uh, hoe we internationaal bezig zijn. En dan ga ik jullie een paar uh, cijfers, statistieken laten zien, um, even wat met starters en dergelijke. Um, dus op de eerste slide zult u zien um, dat er eigenlijk een korte overzicht gegeven wordt van wat we vandaag gaan doen. Dus eigenlijk een soort van inleiding dan um, um, ga ik jullie informatie geven over uw zaak starten, ondernemers ontmoeten internationaal ondernemen, enkele cijfers en dan gaan we overgaan naar de vragenronde um, de gedelegeerde bestuurder van um, Unizo is Karel van Eetveld uh, dat is een mens met heel veel ervaring en uh, dat, dat is ook iemand dat dat al jaren doet um, en heeft ook zoiets van, um, waar, st wat, waar staan wij voor, dus wij zijn er voor de zelfstandigen te helpen. Dus wij, wij doen dit ook al meer dan 100 jaar en we gaan dit ook blijven doen. Dus de belangrijkste mensen voor ons zijn eigenlijk jullie, de, de zelfstandigen. Dus een korte historiek. Unizo, um, dat verenigt ongeveer 85.000 ondernemers, zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen, Vlaanderen en Brussel. Het grootste gedeelte zijn eenmanszaken en BVBA's. Um, dus wat doen wij? Wij komen op um, voor de belangen van de zelfstandigen, bij de overheid, in de media, uh, voor de, we komen op voor de publieke opinie um, en ook bij andere sociale partners. Um, als u uw zaak gaat starten, uh, vraagt u, moet u zich verschillende vragen afstellen. Dus het is heel belangrijk uh, om door dag te werk te gaan. En niet zomaar uh, aan iets te beginnen zonder eigenlijk een plan uitgewerkt te hebben. Daarvoor moet u zich ook een paar vragen stellen. Beschik ik over de nodige kennis, is een vraag. Is mijn diploma genoeg om te starten? Wat moet ik allemaal in orde maken voor ik kan starten? Uh, word, ik op een of andere, uh, uh, word ik op een of andere manier gesteund en begeleid? Start ik in bijberoep of in hoofdberoep? Uh, kies ik voor een eenmanszaak of een uh, vernootschap. Uh, dus met deze vraag staat er regionaal een team klaar om naar u te luisteren, om u te helpen, te begeleiden en advies te geven. Met ons meer dan 100 jaar ervaring zijn we er altijd voor de zelfstandigen geweest. Dus wij, wij zijn er voor u te helpen, ja. dat is eigenlijk het boodschap dat ik jullie wil geven vandaag. Um, misschien interessant om te weten, in Antwerpen, de 7e mei, zal er een soort van Vlaamse startersdag georganiseerd worden, we doen dit elk jaar. Um, dat wordt ook gegeven in Brugge, Gent, Leuven of Hasselt. Dus bij de Vlaamse startersdag kan je in jouw regio dus eigenlijk deelnemen aan allerlei interessante infosessies, adviesgesprekken, een beetje informatie vragen over de startermarkt, ontmoeting met verschillende mensen en nog veel meer. Dus... Bij ons kan u ook verschillende ondernemers ontmoeten. Dit kan regionaal, lokaal. Dat kunnen mensen van, van jouw sector zijn, dat maakt niet uit. Dus we beschikken eigenlijk over een ondernemersnetwerk tot in de kleinste hoekjes van Vlaanderen. Dus uh, als u graag collega's wilt ontmoeten om ideeën uit te wisselen, uh, of samen deel te nemen aan tal van activiteitsseminaries, dan kunt u ook op onze website terecht voor verschillende contactadressen in uw omgeving. Wij zijn ook bezig met internationaal ondernemen. Dus in ieder internationaal biedt begeleiding aan KMO's -KM bij een internationale activiteit. Dus um, dat beperkt zich niet alleen tot export, dus wij besteden ook veel tijd aan import, investeren in het buitenland en uitvoeren van werken. Um, dus ook hier kan je aan networking doen, uh, dus verschillende uh, internationale ondernemers ontmoeten dan. Uh, en daarvoor kan je ook op onze website terecht wwwinuzobe internationaal. Dus um, wat kunnen wij eigenlijk voor u doen? Op dat gebied, dankzij onze goede contacten met de Europese Commissie, kunnen wij op internationaal niveau heel, voor u, heel veel voor u betekenen. Dus wij maken deel uit van de Europese KMO-federatie. Wij komen op voor uw belangen, dus als vereniging van internationaal actieve KMO's springen we elke dag voor u in de bres om uw belangen te verdedigen bij zowel de Vlaamse als de Europese overheid. Dus we informeren en adviseren u, en we zorgen dus voor een goede networking. Um ik zou ook graag een paar uh, cijfers met jullie willen over, overlopen. Dit zijn cijfers van 2057, genoeg zijn de cijfers van 2008 nog niet binnen. Dus uh, we zullen eens beginnen met de aantal starters en evolutie. Dus in 2007, zoals dat u op um, dit schema um, ziet, waren er 69.854 uh, ondernemingen die starten. Dat zijn er ongeveer 10,10% ,10 meer dan het jaar ervoor. In 2004 werd voor het eerst sinds 98 de kaap van 50.000 50 uh, startende starten, starten ondernemingen gerond. Drie jaar later zit het aantal starters al tegen de 70.000. Dus eigenlijk dat wil zeggen dat er tussen 2002... En in 2007 het aantal starters steeg met 47%. Um, dus um, de aantal startende ondernemers per gewest uh, 57,96% in uh, Vlaanderen, 14,8% in Brussel en 27,83% in Wallonië. Dus in vergelijking met uh, 1998 is het aandeel van Vlaanderen een klein beetje gezakt. Dus het aantal starters in Brussel, dat blijft toenemen. En het aantal starters in Wallonië beweegt eigenlijk niet. Blijft status quo. Cool. Um, op gebied van het aantal startende ondernemers per provincie... ...zien we dat het grootste deel in Antwerpen zit. Uh, Brussel. En, um, en Oost-Vlaanderen. Dus de rest is dan verdeeld onder West-Vlaanderen. Henegouwen, Brabant, Leuk... Limburg, Waals, Brabant en Namen, waar dat eigenlijk het kleinste gedeelte eigenlijk Luxemburg is met 2,08%. Um, starters en hun ondernemingsvorm, dus de gerust, het geruste gedeelte bestaat eigenlijk uit eenmanszaken, 60%. Um, 30% bestaat uit BVBA's, eigenlijk, en dan de rest is verdeeld onder um, de CV's, CVA's, LV's, NV's en de VOF's, etc. Dus. Als we nu overgaan naar de starters vijf jaar later... Dus als we eigenlijk de overlevingsgraad bekijken van de startende bedrijven in België... Um, zien we dat er nog 76,35% van de ondernemingen actief zijn. Um, in Vlaanderen ligt het over, overlevingspercentage ietsjes hoger. Daar ligt het aan 77,41%. Stopzetting kan het gevolg zijn van een faillissement... ...van een fusie van twee bedrijven... Uh, ...van het overleden van zaakvoerder... ...overdracht van onderneming... ...vrijwillige stopzetting van activiteiten. Uh, dus zoals ik jullie al zei... ...mijn naam is Nabil Dagai... ...ik ben consultant... ...u kunt me bereiken op ndagai.unizo.be Onze website is www.unizo.be Dus wat heb ik vandaag willen duidelijk maken... Belangrijk om te weten is dat u als starter gedurende één jaar volledig wordt begeleid voor uw boekhouding, uw btw giften etc. Dus voor alle bijkomende informatie, zoals ik de strakker zal zijn, kunt u terecht op onze website www.unizo.be. Dus ik weet niet of dat er nog vragen zijn. Oké, okay. dank u wel voor uw aandacht.